10 uur. Dit is Radio 1. Met Wouter Kurpershoek. Hoe redden we de economie? In Japan hebben ze het antwoord. Zometeen bij Goedemorgen Nederland. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Minister Opstelte maakt zich zorgen over de vergrijzing binnen de politie. Bijna een derde van de agenten is ouder dan 50 jaar. En dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Opstelte is bang dat de oudere agenten het werk op straat lichamelijk niet meer aankunnen. Voorzitter van de Kamp van de politiebond ACP zei in het NOS Radio 1 journaal dat de bond de minister hier al jaren op wijst. En dat het nu tijd wordt om extra agenten op te leiden en daar ook geld voor vrij te maken. Wij proberen al jaren uh, te veroorzaken dat er jongere politiemensen instromen. Dus dat we wat boven de sterkte gaan zitten om uh, te zorgen dat we ook voldoende instroom hebben. Want de opleidingen duren drie jaar. Het tweede wat je kan doen is nog meer investeren in uh, fitheid en trainen van ook oudere collega's. Zodat ze dit werk toch vol kunnen houden. Maar daar zal de werkgever ook een investering moeten doen. Er lijken opnieuw problemen op de longafdeling van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. De longartsen van het ziekenhuis sturen hun patiënten niet langer voor operaties door naar hun eigen longchirurgen, meldt de Volkskrant. De artsen vrezen volgens de krant voor de veiligheid van patiënten omdat er niet genoeg longchirurgen zijn. Volgens de directeur van het VU Medisch Centrum is de longafdeling helemaal niet dicht. Worden volgens hem wel soms patiënten doorverwezen en dat zou gebeuren omdat de afdeling niet op volle sterkte is na het vertrek van een longchirurg naar een ander ziekenhuis.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 En dat zijn echte oplossingen. En dan vervolgens zie ik dat onze minister daarachteraan hobbelt... en gaat zeggen, nou, we hebben nog 9 miljoen belastinggeld. Eh, daarmee gaan we de situatie veranderen. Dat is natuurlijk niet zo. Als consumenten eerlijke kleding belangrijk vinden... dan kiezen ze daarvoor volgens de leegte. PvdA-Kamerlid Vos noemt de reactie van de leegte erg kort door de bocht. Ze doen volgens hem ook veel bedrijven mee aan het plan... dat niet alleen van minister Ploemen afkomt.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 De komende uren gaat het vanuit het zuidoosten regenen. De regen breidt zich naar het noorden en westen uit. Het wordt hooguit 12 graden. Alleen in Groningen blijft het lang droog. En daar kan het nog 18 graden worden. En er is verkeersinformatie bij de AWB. Zit John Sahoka. Op de A4 Hoogvliet richting Vlaardingen. Daar is de linker tunnelbuis van de Benelux tunnel afgesloten. Door een ongeluk. Er staat inmiddels een file van 2 kilometer. Dankjewel, John. Het CDA is verbijsterd over het eindexamen HAVO Nederlands.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Bouter Körpershoek. Japan heeft het ei van Columbus voor de economische crisis. Het CDA is verbijsterd over de tekst van het eindexamen HAVO Nederlands. Een asielzoeker hoort niet op straat. Als ik die hond op straat zet, dan krijg ik de dierenbescherming achterbaan. En... Ja, de overheid zet deze kinderen zomaar op straat. En daar protesteren wij samen tegen. En het ochtendtumeur van Neil Goenjerli. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. De Japanse economie is in het eerste kwartaal van 2013 met 0,9 gegroeid. En over heel 2013 gaan ze uit van een groei van maar liefst 3,5 Spectaculair en voor een groot deel toe te schrijven aan de nieuwe Japanse premier Shinzo Abe. Wat is het geheim van Japan? Paul de Gouwen, emeritus hoogleraar internationale economie aan de London School of Economics. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat doen ze daar wat wij niet doen? Ja, dus uh, de nieuwe regering en de eerste minister Abe heeft een nieuw plan ontwikkeld uh, en dat bestond in feite uit twee luiken. Eén, een budgetair beleid dat weer gaat stimuleren en twee, waarschijnlijk het belangrijkste, een uh, monetair beleid uh, dat natuurlijk gedragen wordt door de Bank of Japan, dat erop gericht is de inflatie op te krikken. Het probleem in Japan... Er wordt geld bijgedrukt, toch? Er wordt geld bijgedrukt. Ja, maar dus het probleem in Japan tot nu toe was dat de inflatie negatief was. Met andere woorden, de prijzen daalden elk jaar. Met het gevolg natuurlijk dat consumenten een neiging hadden om consumptie uit te stellen. Want volgend jaar wordt het toch goedkoper. En, en ja, de koelkast is dit jaar... Dus voor, de duidelijkheid, voor de duidelijkheid, een koelkast cool cool was 1000 euro... maar de mensen gingen ervan uit dat die een jaar later misschien 900 euro zou kosten. Juist, yes, en dus uh, voilà, en dan, dan stelt men die aankoop uit. En dat is natuurlijk niet goed voor de economie als al de consumenten zoiets doen. Hè? En, en, en dus de, de uitdaging was om die inflatie weer positief te maken. Dus uh, een, een kleine inflatie, zoals bij ons, 2% ongeveer. Hè? Als je dat bereikt, ja, dan, dan ga je dat effect van uitstel van de consumptie wegwerken. En, en daar zijn ze nu mee bezig. En, en dat lijkt nu toch wel uh, effecten te hebben. Ja, nu heb ik op school geleerd dat geld bijdrukken, zonder dat er goud tegenover staat, geloof ik, dat dat dodelijk is. Absoluut niet. Trouwens, um, daar staat geen goud meer um, tegenover. Dus ook bij de euro is dat zo. Die dus, uh, euro, zou ik zeggen, niet zit aan die geldpersen. Ja, maar nee, maar het probleem is natuurlijk dat zij het omgekeerde probleem hadden. Namelijk dat de inflatie negatief was. Niemand is voorstander van een negatieve inflatie. Zelfs in Europa, wij zeggen, of de Europese Centrale Bank zegt, de inflatie moet gestabiliseerd worden rond 2%. Dat is zo een beetje de consensus van een optimale inflatie, de best mogelijke. Dat mag niet te hoog, niet te laag zijn. In Japan was dat veel lager. En er is niks abnormaals dat die Bank of Japan nu zegt, maar laten we zoals in Europa in Amerika een inflatiepercentage hebben van rond de 2%. En hoe doe je dat? Wel door meer geld in de economie te pompen. Ja, wat we nu zien is dat het ook weer goed gaat met al die Japanse bedrijven. Die verkopen weer van alles en nog wat Sony. Ja, natuurlijk. Een van de um, neveneffecten van die politiek. Van extra geld in de economie te pompen, is geweest dat de yen in waarde is gedaald. Dus de yen is gedeprecieerd, met het gevolg dat de Japanse exporteurs nu goedkoper kunnen verkopen bij ons in Europa, in Amerika en elders. En dat stimuleert natuurlijk de Japanse export. Dus een goedkopere Toyota in de gaarsjes van Precies, Europa? Natuurlijk, dat stelt dan weer voor ons problemen, want onze industrie zal het dan moeilijker hebben om te concurreren met de Japanse industrie, vooral de auto's bijvoorbeeld, in andere markten en zelfs in Europa. Wat moeten wij in Europa doen om hetzelfde effect te bereiken? Of is de situatie hier volstrekt anders? De situatie is toch anders. Dus wij hebben bijvoorbeeld geen negatieve inflatie. Dus de noodzaak om massaal geld bij te drukken uh, bestaat bij ons niet. Maar wat er wel uh, gebeurt, dat is dat in een aantal landen... ik denk dan aan Italië, aan Spanje... Um, de economie echt achteruit gaat en daar zie je dat de, de banken nog nauwelijks kredieten toestaan. Dus daar zou de Europese Centrale Bank um, de, de focus moeten leggen en door een instrument zoals het, het vergemakkelijken van kredieten aan kleine en middelgrote ondernemingen die economie wat vooruit, vooruit te duwen. En um, dat zou denk ik de, de meest aangewezen aanpak zijn. Nu roept in Nederland onze premier Mark Rutte de bevolking op om uh, het geld niet op je spaarrekening te laten staan, maar je moet gaan besteden. Zou dat een groter effect kunnen hebben als we met z'n allen meer geld krijgen? Dus ook in Nederland geld in de economie pompen, zodat we met z'n allen gewoon te veel om te besteden krijgen. Dus je gaat ja, gemakkelijker die auto kopen. Ja, maar ik denk, om te beginnen kan Nederland dat zelf niet doen. We zitten oh ja, de Europese uh, in, bank. Een, een, in een muntunie, dus het is de Europese Centrale Bank die dat moet doen. Um, vroeger kon de Nederlandse Bank zoiets doen, maar dat zal dus nu niet gaan. Um, de Europese Centrale Bank die heeft wel massaal um, geld in de economie gepompt, maar het probleem is dat dat in feite in de banksector blijft liggen. Uh, de banken hebben hele grote hoeveelheden liquiditeit, de cash in voorraad, maar ze doen daar nauwelijks iets mee. En het probleem is juist een, toe aan te zetten om meer kredieten toe te staan. En dat is wat, wat de Europese Centrale Bank nu uh, waarschijnlijk zal doen door, door zelf um, de, de banken te omzeilen als het ware en direct aan de kleine, middelgrote ondernemingen kredieten toe te staan. Nu wordt door verschillende economen ook wel die nieuwe, dat nieuwe beleid in Japan kamikazepolitiek genoemd. Op de korte termijn werkt het, op de lange termijn pleeg je economische zelfmoord. Ja, ik weet niet uh, wat daarmee bedoeld wordt. Ja, uh, nou, dat het op de korte termijn werkt. Ja, ja natuurlijk. Ja. Maar op de lange termijn uh, snij je jezelf uh, alleen maar in de vingers. Want je staatsschuld kan enorm oplopen en die is al zo hoog in Japan. Ja, maar er zijn dus twee luiken. Hè? Dus uh, je hebt het budgetair luik, daar kan men kritiek uitbrengen op het uh, Japans beleid, namelijk uh, de, de extra uitgaven die de Japanse overheid he, heeft gedaan. Uh, daar kan men zich de vraag stellen: ja, zal dat op termijn inderdaad uh, blijven werken? Maar wat het geldbeleid betreft van de Bank of Japan, denk ik dat het onvermijdelijk was dat die dat deed. Men kan toch geen economie blijven uh, duwen in een deflatie, zoals economen dat noemen, namelijk dalende prijzen. Dus ik denk niet dat dat kamikaze-beleid was... om te zorgen dat de inflatie in plaats van negatief positief wordt. Zoals bij ons. Wij doen dat toch ook. Wij hebben toch ook een inflatie van 2%. Niemand zegt dat de Europese Centrale Bank een kamikaze-beleid voert. Goed, u zegt eigenlijk... we moeten met een schuin oog naar dat succes in Japan kijken. Dank u wel, Paul de Gouwen, hoogleraar internationale economie. Je maakt mensen crimineel die helemaal niet crimineel zijn...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 Illegaliteit wordt strafbaar, maar de discussie blijft. En het is niet alleen de oppositie die de ontwikkelingen kritisch volgt. In de laatste aflevering van de serie Wie niet weg is, is strafbaar... bezoekt verslaggever Egbert Hermsen, Ilke en Zwanny Visser uit Musselkanaal. Hun huizenpleksat was jarenlang een veilige haven... voor uitgeprocedeerde asielzoekers. We lopen nu naar de school Verduin. Dat is de lagere school hier in Musselkanaal. Dat is de asielzoekerschool. Speciaal voor kinderen die uit het AZC komen. Die hebben allemaal een taalachterstand. En die uh, werken mee, ze zo bij dat ze klaar zijn voor het regulier onderwijs. De gewone basisschool, de openbare basisschool. We hebben al meerdere gezinnen opgevangen. Met kinderen, zonder kinderen. Lang, kort. En wanneer kwam het eerste gezin? Dat kwam in 2003. Er was een Afghaans gezin, daar zag ik een foto van in de krant staan. En de kinderen die keken met zo'n bange blik, die beroerden mij. En toen zei ik, uh, dit is te gek, we hebben een slaapkamer over. Daar kunnen ze wel slapen. Als kinderen uh, niet kunnen leven zoals onze kinderen hun leven hebben gehad, dan vinden wij dat erg. Dan komen wij in protest. Zij is niet Visser toen ik haar sprak in 2011. Een jaar waarin die extra slaapkamer nog bewoond werd... door uitgeprocedeerde asielzoekers. Volwassenen, kinderen, families. Dat is nu anders. Klein kamertje. Ja. En dan sliepen de ouders hier. En dan hadden we hier een rolbed en daar een rolbed. En dan sliepen ze met elkaar. Ze wouden altijd met elkaar op één kamer. Heel maar dit is 25 bij 25 3 bij 3 dan is het ja, ook, hè? He? dat is heel klein. Ja. Maar dat wilden ze absoluut. Ze wouden echt bij elkaar op één kamer. En nu is het leeg, want u heeft een stapje wij, teruggezet. Uh, wij doen een stap terug, ja. Gezien ook onze kinderen daar uh, naar vragen. Die zeggen, wij willen ook wel graag eens een keer dat Paken en Omi komen. De kleinkinderen, dat uh, ja. We helpen nog wel maar via de mail, via de telefoon. Komen nog wel mensen over de vloer, maar niet meer permanent in huis. Niet meer opnemen. Want ook al zetten ze hun deur niet meer open voor uitgeprocedeerde asielzoekers, hun hart zit niet op slot. En Eelke en Zwanny Visser blijven de luis in de pels van diegenen in de politiek en bestuurlijk Nederland die het asielbeleid uitvoeren. En Zwanie en Elke zijn ongerust over de politieke discussie en besluiten van deze week. En ik wilde af van minimumstraffen. We wilden af van het boerkaverbod. We wilden een kinderpardon. En we wilden zorgen dat de vreemdelingen-detentie werd gehalveerd. En we wilden zorgen dat het kwotum buiten werking werd gesteld. En we wilden een rechtvaardig buiten Dat wilden we allemaal. En dames en heren, dat hebben we allemaal gekregen. Dan zegt u, ik wil deze ook. Ik ben het zo met u eens. Ik wil deze ook. Maar. In een coalitie, in compromissen, kan je niet alles krijgen. Ook, wij zijn ook een partij die zich dat realiseert. En ik hoop dat u dat met mij doet. Ik hoop dat hij gelijk heeft, het moet allemaal nog. Want als ik bij Paul Witman, Fred Tevenoor, dan is het allemaal mooi theorie. En zeg je gewoon, dat staat niet in het regeerakkoord. En we houden ons aan het regeerakkoord. Als die discussie in een collega-regeringspartij is, ja, dan, dan neem ik dat waar. En dan, uh, dan kijk ik daarnaar en dan denk ik, ja, dat is een discussie binnen de Partij van de Arbeid. En natuurlijk volg ik die wel, want ik ben politiek geïnteresseerd. Was de met gevoel voor een understatement geformuleerde reactie van staatssecretaris Teve... op toezeggingen van de PvdA-leiding tijdens de ledenraad van de Sociaaldemocraten Democraten afgelopen zondag. Toezeggingen van verruiming over het zogenaamde buitenschuldcriterium. Het nooit strafbaar maken van hulpverlening aan illegale en het niet automatisch vastzetten van de illegale in de gevangenis? Ja, ik, heb, ik, ik heb dat gelezen en ja. dat, dat, is een beetje, dat knelt een beetje met het wetsvoorstel... wat nu ter tafel ligt. Nou, waar ja. knelt het? Dat knelt op het punt dat uh, als je overgaat tot een strafbaarstelling van uh, illegaal verblijven, dat is dus een overtreding... en die overtredingen vinden meermalen plaats... dan kan dat, daar zal terughoudig mee worden omgegaan... dat staat ook in het wetsvoorstel, maar dan kan dat leiden... tot een zogenaamd verzwaard inreisverbod. En als je dat overtreedt, kan dat ertoe leiden dat je, zoals het wet vertelde nu ligt, uiteindelijk toch in detentie wordt genomen. Deze regering die er nu zit, die wil de vijf jaar volmaken. En die wil niet struikelen over iets dergelijks. Dat is met pardon hebben ze ook binnengehaald. Uh, dit is het niet waard om het kabinet te laten vallen. En daarom geven ze beloftes aan, ook aan een achterban, maar ook aan het publiek in Nederland die naar de tv zit te kijken. En dan wordt er gedacht van: zo, dit gaat geweldig goed komen. Maar de praktijk, dat zien de mensen niet. Er zijn maar enkele uitzonderingen die daar iets van meekrijgen. Nou, en ik geloof er niet in. Ik geloof er echt niet in. Hm? Kan het kan wel een jaar duren, het kan wel twee jaar duren, ik weet het Maar de doelstelling is gewoon alle illegaal in het land uit. Als het dus in korte procedures, graag. En dat streng en rechtvaardig is, graag. Maar ik zie op, ik heb te veel gezien om me heen dat het niet rechtvaardig was. De asielzoeker wordt hier vanuit de Rapel, en meerdere ook KCC's, op straat gezet. Zelfs mensen. Het zijn geen honden. Zelfs een hond zet in niet op straat. Ja, waarom worden daar nu nog wel mensen op straat gezet? En dan zegt men, het gebeurt niet, maar het gebeurt wel stiekem. De overheid, die maakt ze illegaal. En dan is strafbaar stellen geen oplossing? Nee, strafbaar stellen is geen oplossing. En tot zo onze laatste reportage in de serie over illegalen in Nederland. Vragen en opmerkingen zijn welkom op ons e-mailadres... goedemorgennederland.karo.nl Zometeen, het CDA is boos over het eindexamen HAVO-Nederlands. Maar nu eerst het ochtentumeur van Niel Gunjerli. Mama, wat is het verschil tussen hamsteren en pinksteren? Ja, nou ja, bij de ene hamster je naar voedsel... en bij de ander hamster je naar illusie. Uh, maar hoe vertel ik dit aan een kind van acht? Vijftig dagen na Pasen is het pinksteren. Nadat Jezus aan het kruis is gestorven... en op de derde dag is opgestaan uit de dood... waar we Pasen voor vieren, gaat Jezus terug naar zijn vader. Dat is hemelvaart. Maar wat vieren we dan eigenlijk met pinksteren? Met pinksteren gedenken we de uitstorting van de heilige geest zeg ik tegen mijn zoontje. Ik pak de Bijbel erbij. Want zoveel kennis heb ik hier niet over. Toen de Pinksterdag aanbrak, waren de discipelen van Jezus allemaal bij elkaar. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak. Het vulde het hele huis waar ze zaten. Toen zagen ze iets dat op tongen van, van vuur leek. Het verdeelde zich en daalde op ieder van hen neer. Ze werden allemaal vervuld van de Heilige Geest... en begonnen te spreken in vreemde talen zoals de Geest hun te spreken gaf... Nu verbleven er in Jeruzalem vrome joden uit alle delen van de wereld. Bij het horen van dat geluid waren de mensen te hoop gelopen... en ze raakten geheel in verwarring, want iedereen hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden... dat zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan ieder van ons hen dan horen in zijn moedertaal? Ze waren buiten zichzelf van verbazing en wisten niet goed wat ervan te denken. Mijn zoontje van acht kijkt me warrig aan... alsof hij naar een duistere sprookje luistert. Wie is de heilige geest? vraagt hij. De heilige geest is de geest van Jezus Christus. Oh, die ken ik. De vader van mijn vriendje Max zegt het. telkens als Max iets vraagt... dan zegt hij Jezus Christus. Oh, geestig, zeg ik. Wat doet die heilige geest dan? Ik lees weer in de Bijbel. Vanaf het moment dat je gaat geloven in de Heer Jezus... word je vergezeld met de Heilige Geest. God geeft als bewijs dat je bij hem hoort de Heilige Geest. Als je de Heer Jezus alle kamers van je hart geeft... en de sleutel van de deur, dan zal hij je leven werkelijk vervullen. Omdat God voor iedereen een andere taak heeft... zal de Heilige Geest door iedereen op zijn manier werken. Op een manier die echt bij jou past. Maar mama, mijn God, is tijd? Wat? God, is tijd? Ja, je kan ze allebei niet vastpakken of aanwijzen of zien of het allerergste tekenen. God is tijd. Veranderlijk en verraderlijk. Een illusie? Zegt Nielgun Jerli. Maandag hebben we geen ochtendtumeur. Dan is het Tweede Pinksterdag. Misschien hebben we eigenlijk dan wel een ochtendtumeur, maar in ieder geval niet hier op de radio. We praten op Tweede Pinksterdag een uur lang met Boris Dietrich... Hij zet zich al jaren in voor homorechten wereldwijd... voor de organisatie Human Rights Watch. En na Amerika gaat hij zich nu richten op de rechten van homo's in Oost-Europa. Het stemgeluid van Amy Winehouse met Valerie. Verbijsterd zijn ze bij het CDA over een tekst... die is gebruikt in het HAVO-eindexamen Nederlands deze week. Het gaat om een interview met professor Roos Vonk van de Radbouw Universiteit. En in dat artikel worden vleeseters op grond van onderzoek weggezet als hufters. Later bleek dat Vonk zich voor het onderzoek baseerde... op de gefingeerde gegevens van haar collega Diederik Stapel. CDA Tweede Kamerlid Jacco Geurts, goedemorgen. Wat is er mis met die tekst? Nou, kijk, uh, u concludeerde net ook. Uh, de strekking van het artikel was dat vleeseters domme en asociale mensen zijn. Uh, dat uh, is op basis van onderzoek uh, van, van Stapel, wat uh, later niet juist bleek. En uh, wij vinden een stellingname tegen vlees mag natuurlijk. Maar fout onderzoek presenteren uh, in een uh, examenhavel, uh, daar zijn wij uh, niet zo'n voorstander van. Ja, maar het gaat toch niet om de inhoud van dit, uh, van dit artikel? Het gaat om hoe je zo'n artikel moet lezen. Ja, kijk, maar wij vinden dat het op zijn minst onnadenkend is... dat het college voor de examens uh, deze tekst hebben gebruikt... om te presenteren aan jongeren in een ontvankelijke leeftijd. Ja, maar dan moet je dus alleen nog maar teksten met hele flauwe inhoud... waar je, nou ja, zonder haken en ogen aanbieden. Nou, kijk, op zijn minst had bij deze tekst een vermelding moeten staan dat het onderzoek gewoon fake was. Waar het dat vleeseters dus had... geen hufters zijn, dat had erbij ja. moeten staan. En dat, onder, dat de uitspraken dus nergens op gebaseerd zijn, dan, uh, dan zet je het in zijn context. Nu is het gewoon eenzijdig en het lijkt uh, sterk op stemmingmakerij, uh, invloed van andere partijen binnen de examencommissie. Ja, ik zou zeggen, het is juist een geweldige tekst, omdat je. Ja, de leerlingen kritisch laat kijken inhoudelijk, maar ook naar de opbouw van zo'n tekst. Je kunt er heel veel vragen over stellen en beantwoorden. Klopt, maar uh, de vragen die ook gesteld worden, die zijn ook vrij eenzijdig. En, en, en de conclusies zouden ertoe kunnen leiden dat, uh, hè, dat ook havisten uh, vinden dat vleeseters toch een asociale mensen zijn. Je zit toch een paar uur op deze tekst gebogen. Ja, maar u doet nu alsof een puber van 16 of 17 jaar na het lezen van één examentekst opeens uh, vegetariër wordt. Uh, zeker niet. Uh, ik het zijn toch gewoon zelfdenkende wezens geworden inmiddels? Dat mag je wel hopen. We gaan absoluut, ze bijna de maatschappij uh, insturen. Nee, absoluut. Dat zijn we samen helemaal eens. Uh, maar dan nog, uh, dat je deze tekst gebruikt. Uh, eenzijdige informatie die op onderzoek gebaseerd is, die gewoon verzonnen is. Uh, meld dat dan dat het gewoon een fake artikel is op basis van waarvan je examen moet doen. Wie gaat u hierover aanspreken? Want u heeft zelfs, geloof ik, al vragen aan de minister gesteld. Nee, het is... ja klopt, aan de staatssecretaris van uh, Onderwijs. Wat is de uh, belangrijkste die... vraag die de staatssecretaris hierover moet beantwoorden? Uh, dat zijn een aantal vragen. Uh, of dit met ons eens is dat op zijn ze zegt... het uh, merkwaardig is dat een interview van uh, Roos Fong gebruikt wordt... die berist is door de Radbouw Universiteit... voor haar onzorg, onzorgvuldig professioneel uh, handelen. En de andere vraag is uh, of dit met ons eens is... dat het merkwaardig is dat het interview gebruikt is... En dat op gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van Stapel. Waarvan is gebleken dat het allemaal geïnfecteerd was. was. Nou, wat ons betreft is het, uh, is het helder. We gaan de antwoorden van de staatssecretaris met u afwachten. CDA Tweede Kamerlid Jacco Geurts was dat. En tot zover Caro, Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op onze website www.kro.nl. Zometeen op deze zender Radio 1 Naida met lijn 1. Naida, waar ben je en wat ga je doen? Ja, goedemorgen Wouter. Wij staan vandaag in Den Haag, want vanuit Den Haag ga ik met mijn gasten herinneringen ophalen aan het vroegere Songfestival. En mijn gasten zijn Frits Hoefnagel en Brahim Boerzig, oftewel onze Eurovisie Songfestival-deskundigen van vandaag. Zometeen in lijn 1. Dit is Radio 1.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 Minister Opstelten maakt zich zorgen over de vergrijzing binnen de politie. Bijna een derde van de agenten is ouder dan 50... en dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Opstelten is bang dat oudere agenten het werk op straat lichamelijk niet meer aankunnen. Politiebond ACP zegt dat de minister dit al jaren weet... en dat het nu echt tijd wordt voor het opleiden van extra agenten. En er lijken opnieuw problemen te zijn op de longafdeling... van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. De longartsen van het ziekenhuis sturen hun patiënten niet langer voor operaties door... naar hun eigen longchirurgen, meldt de volkskrant... Volgens de directeur van het Vuurmedisch Centrum is de longafdeling helemaal niet dicht. worden soms patiënten doorverwezen omdat de afdeling niet op volle sterkte is. Dat zijn de hoofdpunten. En er is verkeersinformatie bij de ANWB zit Johnson-Hoka. Op de a 4 hoogvliet richting Vlaardingen. En daar is de linkertunnelbuis van de benelux tunnel afgesloten door een ongeluk. staat twee kilometer file. En op de N14 leidt ze dan richting Den Haag. Daar staat tussen de a 4 en Voorburg twee kilometer. En nu naar Den Haag, de NTR met lijn 1. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Naida Orange. Luisteraars, we zijn al dagen in de ban van het Eurovisie Songfestival. En terecht, want dankzij Anouk doen we eindelijk weer echt mee. Ja, We keken met z'n allen naar Anouk. 3,7 miljoen kijkers, een absoluut recordaantal. Ruim een miljoen meer kijkers dan ooit. Dat belooft dat vanmorgen als de grote finale daar is. Ja, een goed moment dus om met mijn gasten van vandaag herinneringen op te halen aan het Songfestival van Welleer. Toen ze nog met gekande haartjes in hun pyjama voor de tv zaten. Ik praat met hen over hun favoriete nummers, hoe ze met vrienden en familie keken. En natuurlijk laten we heel veel muziek horen. Luisteraars, geniet vooral van deze uitzending en vraag uw favoriete Songfestival nummer ooit aan. Bel met 0800 1121. Twitteren kan ook, hashtag lijn 1 kan lijn 1 apenstaartje ntr.nl. En via de website kunt u mij en de gasten ook zien zitten in onze bus. Uh, de nummers die u gaat uh, doormailen, twitteren, we gaan proberen om ze voor u te draaien. We beginnen in ieder geval met mijn favoriet, jean Vie, de Belgische Sandra Kim uit 1986. Ja, ik was toen 12 en ik was betoverd door deze jonge zangeres die maar twee jaar ouder was dan ik. Jamme, jamme. J'aime la Sandra Kim uit 86, Frits Hoefnagel. Ja, hartstikke leuk nummer. Volgens mij had er nog nooit zo jong iemand meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. En uh, ze wonnen er ook mee. En het leuke van de Belgen is, daar mag natuurlijk om het jaar doen de Walen mee. En het andere jaar doen de Vlamingen mee. Want anders hebben ze weer ruzie. <laughs> en uh, dus Sandra Kim deed mee voor Wallonië. En die wonnen. En toen zeiden de, uh, de Walen, nou dan mogen wij het organiseren, want we hebben gewonnen. Nee, zeiden de Vlamingen, want wij zijn aan de beurt. Nou, dus het is daarna in Brussel uh, gehouden, in 1987, waar Marga Bult meedeed. Met recht op uh, in de, in de vijfde werden we daar. En uh, heerlijk nummer. En het is nog steeds, je hoort het. En in 2002 kwam ze met een remix van dit nummer, hè? Ja, sommige dingen maar moet je beetje... niet doen. Nee, ja, dan moest ja. je... dat vergeten we ook ja. weer heel snel. Jouw favoriete nummer, Frits? Uh, ja, dat is een nummer dat heeft niet eens het Songfestival uh, uh, gewonnen. En ik heb ook geen herinnering aan dat Songfestival, want daar was ik uh, te jong voor. Het uh, werd tweede voor Spanje er is toe. <middels> Er is toe uit 1973. als dit daar is. Wat vind je zo mooi aan dit nummer? Ja, het is zo melancholisch, Gewoon kippenvel. Heb je weer? Even ja, kijken, checken. Oh ja, is zo oh, je mooi hebt nummer. echt kippenvel. Zo mooi nummer. Brian Boru, mag ik even jouw armen voelen? Dat ja, kan niet. Ja. Je bent ingepakt, man. <laughs> ik, ik, ik, ik, het is te koud voor mij, man. Buiten dus ik pak <laughs> me helemaal in. Als je, buiten te koud, heb je dan een warm nummer uitgekozen als jouw favoriete nummer? Uh, mijn favoriete nummer, ja. Die, ik, ik, er is geen favoriete nummer, maar als ik toch moet kiezen, dan kies ik voor Dana International. Hé, hey, dat was tegen de afspraak, man. Je had iets anders. Als wat, echt, echt een favoriet. A, a, echt een favoriet? Duitsland? Ja, Duitsland. 1982. Nicole, Nicole. Nicole, ja. <hijen> ja, Nicole, die vond ik heel mooi. <hijen> ja, dat vond ik prachtig. Je, was, ik, je had net in het begin dat, uh, dat die meisje, die was volgens mij twee jaar, uh, jaar uh, ouder dan Sandra jou. Kim. Ja, Sandra Kim. En bij Nicole was het... Uh, het ik was volgens mij uh, ook heel erg jong. En we kijken natuurlijk verliefd. altijd... Maar, uh, nee, ik was echt verliefd. Ja. Ik heb oh. nog de singeltje, de 45 toer nog moeten gaan kopen bij een vriendje kortje... op de volgende dag gewoon kopen. Ja, je was gewoon betoverd door die vrouw. Ik weet niet, dat, dat, de, de zachte haar, de mooi En de taal ook vond ik zo mooi. Ik vind het nu jammer dat het allemaal de eigen taal is losgelaten. Maar ik vond het juist heel mooi... dat mensen in hun eigen talen liet. Ja, lied. want wij hebben ook alle drie. Ik koos de Sandra Kim. Ja. Franstalig nummer, haar eigen, eigen taal. Ja. Uh, Frits, jij koos, jij koos voor een Spaanstalig ja. nummer en jij kiest voor een Duitsstalig nummer. Dat, dat vind ik echt jammer. Dat, dat was dat toch wel de schoonheid. Ja, he? uh, ja maar dat was in die tijd uh, was je verplicht om in je eigen taal uh, te zingen. Uh, dat hebben ze daarna losgelaten. Ja, en dan gaan mensen allemaal in het Engels zingen. Want, ja. ja, weet je, uh, denk nog maar eens even aan Willeke Alberti. Uh, hartstikke mooi. Uh, waar is de zon? Maar zoals ze zelf ooit heeft gezegd uh, tijdens een concert. Ja, ik had ook over de bakkenbaarden van mijn opa kunnen zingen. Ze verstonden toch niet waar het over dat ging. Dat is zo. Wow. We gaan luisteren naar Nicole, het nummer dat Brahim heeft uitgekozen. Ja. Een bisschen vrede. Brahim, ik zie dat je bijt op je lip. Je weet, ja, ja, ja, ja. Wat betekent dat? Ja, ja, ja wat betekent dat? Hè? <laughs> vertel dat maar als een vrouw als een man op zijn lippen gaat bijten. <laughs> <laughs> Frits, wat betekent dat als mannen op hun ja, uh, lip gaan bijten? Nou, het, het nummer is homosie. zo mierzoet dat ik denk ja. dat, hij dat, dat hij die smaak ook in zijn ja, mond krijgt. Heerlijk ja, heerlijk is dat. Hè? <laughs> maar Brahim, echt verliefd, ben je op Dana International, hè? Ja, daarom vind ik apart. Uh, niet omdat je, uh, ik bedoel, ik, je vindt haar uh, lekker, heb je verteld. voor Nou, nou, nou nog erger. Ik, bedoel, ik vind het wel jammer dat ze uit Israël komt. Want ik zeg ik heb niks met Israël helaas, maar niet de joden, het is een heel ander volk, maar Israël staat, Israël vind ik verschrikkelijk. Wat daar gaan we nou niet over hebben. Maar ik vond haar echt, ik vond haar, ja, de eerste keer zo'n vrouw, op, eh, ook uit Israël nog ook, en die ook dat durft te komen op zo'n grote internationale podium. En dan nog winnen, ja, dan moet je echt lef hebben gewoon. Ja, we gaan, klasse. Diva, zullen we naar luisteren? Diva la Diva, ja. wel een nichtenummer, hè Fritz? Het is een enorm nummer. Zo'n lekkere disco discobiet uh, eronder. Het was toen ook ver uit de favoriet. Er was veel commotie in uh, Israël. Zeker onder de orthodoxe mensen daar. Dat Israël uitgerekend een, een <lacht> trance stuurde naar het Eurovisie Songfestival. Het grappige is natuurlijk dat Israël hoort niet bij Europa... maar is wel lid van de European Broadcast Union. En daarom mogen ze elk jaar uh, uh, meedoen. Um, het grappige van dit jaar... De is eigenlijk niet een enorme favoriet dit jaar. Er zijn meerdere favorieten. Denemarken scoort heel uh, hoog. Noorwegen hebben we gisteren uh, kunnen zien in de tweede halve finale. Doet het ook heel goed. Maar bijvoorbeeld ook een land als de Oekraïne... Uh, wel goed voor Anouk. Het dat is, het, eigenlijk ligt alles open. Het is heel uh, goed. Anouk, uh, daarvan, uh, je ziet bij de boekmakers ook dat ze steeds hoger scoort in die, uh, in die polls. Uh, om heel erg te zijn denk ik niet dat ze gaat winnen. Maar ik denk wel dat ze echt, echt heel hoog gaat Wan eindigen. Wanneer gaat ze niet winnen? Uh, omdat het nummer daarvoor denk ik net uh, uh, te... Kijk, voor winnen moet je gewoon heel vaak 12 punten krijgen. Ja. En ik denk dat het bij heel veel landen zal zijn dat ze acht punten krijgt en bij sommige tien en heel misschien wel Wordt af en toe wel spannend. 12. Ja, maar dat is juist leuk. Ja. Vorig jaar bij Lorraine. Vorig jaar was ik in Baku, in Azerbeidzjan. Jij gaat ieder jaar, hè? Ja, ik vlieg vanmiddag. <laughs> <laughs> uh, uh, en Het is een soort groot internationale nichtenfeest. En, wil je gewoon zijn. Ja, ja, dus, dus, ja, dus <laughs> ja. Gisteravond kwam de koningin uh, voor de internationale dag tegen de, uh, tegen de homofobie uh, naar Den Haag. Dus uh, ik, ik kon niet eerder weg. Maar, de, uh, uh, nee, maar ja, het is, het is fantastisch. En het is daar giga. Ik heb vrienden van mij die zitten er al. Die zeggen, oh Frits, het is zo'n grote feest. Maar het leuke is dat vorig jaar hoefden eigenlijk de laatste landen al geen punten meer te geven, want het was al duidelijk, duidelijk dat de ja. range zou en winnen. Nu is het spannender. Ik kan nu echt tot het laatste moment. Brahim, blijven. bij jou in de familie hebben jullie ook een theorie waarom Anouk niet gaat winnen? Nou ja, ik, ik zat gisteren met mijn dochters erover te praten. En uh, wat ik, ik vind, ik vind Anouk echt. Ik vind het gewoon een ontzettend toffe wijf. Ik vind dat zo goed. Gewoon lekker echt. Ja, ze doet gewoon haar eigen zin. Je ziet nu ook wat er gebeurt. Het trekt helemaal niks van die feesten. Blijft lekker gewoon heel teletje in een DVD kijken. Ze gaat wel goed. Maar ik denk, mijn dochter zei tegen mij: Papa, ze gaat het niet winnen. Dus zei zeg ik: Waarom niet? Ze zegt: Ja, hebben ze het over vogels, Papa, die niet kunnen vliegen? Dat begrijpen andere mensen niet in andere landen. Weet je wel? En daar zat wel iets in. Maar ik denk wel dat ze dus echt in de top 3 gaat eindigen. Maar ik ben bang dat ze het helaas niet gaat winnen. En dat is wel jammer. Jammer. Of, of, ik, ik gun het haar echt. Sinds wanneer, Brahim, ben jij verliefd op Anouk? Nou, dat komt natuurlijk... Kijk, uh, ik, ik ben natuurlijk uh, een radioman in hart en leren. Je wel een groot hart als een echt... Uh, ja, veel liefdes. Ja, veel liefdes, man. Ja ja, ja, ja, ja. Ik ben een Arabier. wat zit ja, ja. vol daar. Vol bloed. En vol bloed nog ook. Nee, nee, maar zij heeft, uh, zij heeft echt prachtige cd. En uh, een, een, een van haar cd's. Ik vind, ik vind Ilse de Lange Tras ook heel goed. De Dijk vind ik ook heel goed. Zou je niet verwachten van Marokkaan. Maar uh, uh, ik, ik vind echt heel veel Nederlandse ja, portgroep mooi. wanneer dacht je... Anouk, jij bent gewoon een moordenaar. Zij, wa zij, zij was gewoon met haar muziek. Een keertje, ik luisterde naar haar muziek op de radio. En ik dacht echt dat ik een Negerin aan het horen was. Heet, ik, ik zat naar haar muziek te luisteren in de auto. en Ik denk, dit is gewoon een Negerin. Een Neger-stem, weet je. En ik denk, later kom ik erachter. En, maar op een gegeven moment dacht ik van mezelf, ja, dit is. En uh, dat was een keertje s'avonds laat. Ik was naar Amsterdam. Op de snelweg. En luisterde ik naar de radio. Ze hadden haar in de uitzending gehaald. Ik weet, ik weet echt niet meer welke radiostation het was. Ze zei, ja, wat bier je nou? doen? Ze ja, ik ligt te neuken. Toen dacht ik zelf, dit is een moordwijf. Dit vrouw wil ik ook wel hebben. Weet je wel dat je gewoon zo zoiets op de radio kunt zeggen? Het was rond een uur of tien uur s'avonds. Ik stoorde ze dus eigenlijk. Ja, ja volgens mij wel. Volgens mij of, niet, of niet, dat kan je natuurlijk ook helpen. Het was geen seksprogramma, Raining <laughs> ja. ik aan, toch? Nee, maar zij, ik, ik, vind haar, ik, ik vind het gewoon echt. Ja, zo'n vrouw moet je gewoon. Ja, zo'n vrouw wil ik ja. hebben. Die, die, die, die, die gewoon scheidt aan iedereen en alles. Het is gewoon eigen weg. Heerlijk. Ja. Nou ja, je merkt hier in Den Haag ook hoe, hoe ongekend uh, hoog en groot uh, de trots is uh, ja. op Anouk. Want ze komt natuurlijk oorspronkelijk uit uh, Den Haag. En mede daardoor is dat songfestival nu opeens weer uh, populair. Want je had ja. het net over 3,7 miljoen kijkers ja. naar de eerste dat is halve wel, finale. Ongelooflijk. Dat zijn er meer dan vorig jaar tijdens de twee halve finale samen. Dus, dus morgen? Denk je dat het morgen er nog meer worden? Ja, het worden er morgen he? nog meer. Dit wordt een soort, uh, soort, soort inhuldiging, twee. Frits, even terug in de ja. tijd. Wat is jouw eerste herinnering aan het Songfestival? Nou, in ieder geval, of het de allereerste is, weet ik niet. Maar wat ik me in ieder geval nog heel goed kan herinneren... dat was dat mijn ouders, die kregen op een gegeven moment vrienden te eten. En dat was op zaterdagavond. En ik zei, hoe kan je dat nou doen? <lacht> en ze zei ze: Hoezo, wat is er? Vind je ze niet aardig? Ik zeg: Jawel, maar er is vanavond Songfestival. <lacht> en ze zei, ja, zegt mijn moeder: Ja, nou daar kun je dan niet naar kijken. Ik zeg, Daar ga ik wel naar kijken. En, uh, maar ja, ik mocht dus niet beneden kijken. En de oude televisie die was uh, naar boven uh, verhuisd. Dus ik heb in mijn eentje met bord op schoot. Oh. Heb ik, heb ik heb oh, wel, gewoon, ook, wel alle punten zitten geven. Oh. Gewoon gedaan zoals we het altijd uh, deden. Jeetje. Maar uh, en ik was toen ik denk een jaar of dertien. Uh, dus uh, nou ja, uh, Bugs Fizz won, dus het was 1981. Making your mind up. Ja, dat was een beetje ABBA-achtig, twee jongens, ja. twee meiden. En uh, die hadden een dansje erbij. En dan halverwege dat uh, dansje trokken die jongens dan de rokjes van, dat, uh, van die meisjes uh, los. En dat toont ook alweer aan. dat Het gaat niet alleen over het nummer. Is het is te gaat veel. Ook... Brian die gaat weer op <laughs> ja, nee, die zou, Ja, nee, die, die, die zou op beide meiden verliefd worden, denk ik. Maar de... Ik begin op jou verliefd te worden, <laughs> ja, maar als je zo doorgaat. Dat mag ook. <laughs> maar, de... en, um, maar, maar het toont ook aan. Het, het is altijd niet alleen maar over de muziek en de nummers gegaan... maar ook over de uitvoering. Net met ja, Dana ja, International was natuurlijk spektakel. Ja. En, en op een gegeven moment is dat helemaal over de top gegaan. Dan hadden we zelfs Lordi, met, hè, met Finland, wat won... met. Uh, met die hardrockband, waarvan we nog steeds niet weten wie er uh, achter die uh, we uh, maskers uh, zagen. Halleluja. Ja. Ja. ja. Dit is echt niet de punt ja. van ons. Ja, snel uit. Dit, ja. dit trekken we niet. Het is maar, nog veel maar, te vroeg. En nu zie je dat, nu zijn we dus eigenlijk een beetje over die top uh, uh, heen uh, en, en krijgen we ook weer hele mooie nummers. Want er zitten opeens, want, want nou ja, ook omdat Lorraine vorig jaar heeft gewonnen, vrouw ja. alleen, solo. Ik vond gisteren is er Israël erg mooi. Ja, maar ik ze ze door. het niet. Ja, snap ja. jij dat nou? Ik snap het niet. Nou, het was niet echt een schoonheid. Ze um... was te dik. <laughs> je... Maar ik vind dat wel emancipatie. Ik ben blij dat je dat zegt. Ik ja, ja, had... mijn mond. Nee, voelt. ze had een mooie kop. Ze had een mooi gezicht, alleen de bril was te groot en de lijf een was te groot. Bril uit de ja. jaren zeventig, ja. volgens mij. Ja, precies. En ze had een enorm decolleté, waarmee ze, volgens mij, probeerden te verhullen dat het iets lager ja, ook iets te veel was. Ja, Nico Dijkshoorn, die twitterde uh, een, een soort snelweg, rechts en links. Ja, ja nee, maar ja, ja. dat was gewoon niet genoeg. Het is, en, maar dit, deze editie van het festival is wel weer van een hoog niveau. Veel, veel vrouwen alleen. Ze hadden maar... wel, al die vrouwen hadden wel zulke strakke jurken aan dat ik dacht van, is het... ze waren een beetje te ja, dik allemaal. Ja, maar sommige vrouwen moeten dat dus niet doen. Zoals die uh, inzending van Israël. Ja. Nou goed, nu worden alle dikke vrouwen boos. Uh, Brian. Nee, nee, nee ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb helemaal niks tegen dikke vrouwen. Maar nee, ze moeten die allemaal een hele strakke jurk aan doen. Brian, behalve Israël deed er een ander land één keer mee. Ja. Dat ja. arme Marokko van jou één keer is natuurlijk net niet eigenlijk, hè? Nou ja, kijk, uh, we hadden net erover. Kijk, Israël doet altijd mee. Die, je moet tot een bepaalde club horen, als ik je niet meedoen. European ik vond Broadcast. Het, ja, junior. precies. Yes. Ik vond het altijd heel raar dat Marokko mee heeft gedaan in 1980. Ik was toen, uh, in dat jaar was ik naar Nederland gekomen. Ik zat ook nooit vergeten. Dus ik, dacht, ik zat de televisie te kijken thuis. Er was nog, we hadden nog een zwart-wit tv nog in, die, in die periode hier in Nederland. Er was nog een oranje tv en die was zwart-wit. Dat is echt afschuwelijk zo'n kleurtje. <hacht> ik zat thuis te kijken, weet je. De, de, de, volgens mij de rommelmarkt ergens gekocht ja wat nee, het is echt bizar en dan zie je dus Marokko weet je dat je van en dat is echt gewoon psychologisch gewoon een schok of een klap die je krijgt en daarna terecht ook nooit meer mee gedaan. Ja, en dat nooit meer, dat, dat ja. komt door jullie koning. Hè? Want uh, die koning Mohammed, die was zo boos. Nou, Hassan, hè? Mohammed niet. Was, Mohammed was, was is een Hassan aardige Hassan jongen. Toen, ja, die was, was zo boos, uh, ja. omdat Marokko zijn ene laatste eindigde. Ja. En die zeiden, noemen we nooit meer mee. Nee, maar dat is een hele ja. goede koning. Ik bedoel, je ik bent bedoel, ik bedoel, ik, een afschuwelijke <laughs> koning. Ja, dat, dat nummer was dus ook echt, kijk, die, uh, die zangeres. Dat is echt de Madonna van Marokko op dit moment. Zij is, Samira Zij ben is Saiz. zo populair nu. Ze maakt nu popmuziek echt heel mooi met het grootste van de aarde. Alleen maar in die periode kom je zo'n Marokkaans even... vooral met, met, met Marokkaanse kleding op de televisie. Maar ja. je Westerlin helemaal niet. Dat werkt nu nog steeds niet, hè? want nou, bij de inhuldiging nou, werkte ik zag, die jurk ik zag van Prinses Lala die, ook nou, niet. Nee, Ik zag die vrouw van de koningin Willem-Alexander. Ik denk, wat een lekkere din. Hoor. Kom op. Dat hart van jou is veel te groot, man. Ja, alles kan ik zo aan doen. Alles draait om liefde. Oftewel, bitake het gok. Precies. Ja. Frits, je, krij, je kijkt alsof je die gaat nou, krijgen. Marokko, nul punten. Ja, de, <laughs> dat is... Dit is, ja, het is ook helemaal niet een nummer waarvan je denkt, nou, dit, dit pakt je of ja, Het zoiets. is ook 1980, en man. 1980. Ja, nou ja, maar toch. Wat, ja. Ik ben enorm van de ethisch. Maar de... nee, dit, dit was het dus niet. Nee. En gelukkig hebben wij een Terecht. andere koning. Want stel je voor dat wij als beleid zouden hebben... dat als we niet zouden winnen, dat we dan niet meer mee zouden doen. We hebben acht jaar lang, we zijn recordhouder in Europa... van, landen, van wel meedoen, hey. want we doen altijd heel trouw uh, mee... maar niet de finale halen. En in Nederland is... Elke keer dan weer die, even die ja. discussie ontstaan. Hè? Moeten we nog wel meedoen? Nou ja, dan denk ik altijd. Uh, gaan we die discussie dan ook bij voetbal doen? Anouk heeft nu de ja. finale uh, gehaald. Het Nederlands elftal niet. Dus gaan we wel of niet meedoen ik aan ben... het WK voetbal? Frits, ik ben niet bijgelovig. Maar we hebben nog maar een paar weken ni een nieuwe koning. En we doen eindelijk mee. Ja, en ze start morgenavond. Uh, die jongen morgenavond, brengt nog geluk ook. En ze start morgenavond op de dertiende plek. Dus als je toch bijgelovig bent, dan uh, in het midden. Braille? Dat is een goede plek trouwens, in het midden. Brahim, jij gaat straks jij gaat altijd vrijdag bidden, hè? Ja. En dan weet ik dat er uh, verschillende moskeeën zijn... Ja, in, in veel moskeeën, dat is echt zo, luisteraars. In veel moskeeën wordt er altijd gebeden voor, voor de voetballers. Zorg jij ervoor dat ze vanmiddag in de moskee in Rotterdam bidden voor Anouk? Nou, ik zeg het hierbij. Alle die moslims die niet luisteren, bid gewoon thuis. Maar ook ongelooflijk. Iedereen moet gewoon bidden voor Anouk. Vind ik veel leuker. We <lacht> zijn allemaal moslims. Zon. Ja. Gewoon, iedereen moet gewoon, ook homo's. Ja, euh, juist. Ja, ja, vooral die juist moeten gewoon, ja. Buigen dan, weet je wel. Ja, nee, maar ik gun het haar echt, ik gun het haar echt. Ik, ik, ik denk dat ook echt, ik zit echt met mijn dochter uh, en met ook andere jongeren te praten. En die, die vinden haar echt gewoon leuk. Ze is ook gewoon heel leuk, heel, heel, heel, heel normaal. Gewoon heel, Kijken je snap? ouders nog? Je? Nee, mijn ouders niet meer. Nee, ik uh, zat met mijn moeder uh, gisteravond uh, thuis te praten. Ik zeg, nou, mama, morgen Eurovisie. Zegt ze, oh, is dat dat ding waar alle die landen meedoen? Weet je, ze begrijpt helemaal ze kan het niet, niet eens uitspreken. Ik zeg ja. zegt ze ja, nee, nee. Morgen is er een, is nu, een soort soapsyrisch nu uit de Turkije en uit. Uh, Op dat is also. echt bizar gewoon. Je moet mijn moeder echt niet bellen ja. om negen uur. dan zit ze gewoon aan het niet te kijken. Zegt ze niet bellen, ik zit te kijken. Ik mocht dus vroeger, was zo'n ja. festival een beetje het enige waar ik ja. naar mocht kijken. In mijn pakistaans Nederlands gezin. Want daar was geen seks, er werd niet gezoend en ze waren ja. niet al te bloot. Kortom, het was kosher. Nou, daar had je nu niet meer mogen kijken. Nee. Nee. <lacht> <lacht> naar die dame uit Israël. <lacht> Oké, okay, <laughs> luisteraars die vragen, nou, die hebben heel veel verzoeken, die vragen om verzoekplaatjes. Uh, een favoriete is Puppet on a String. Ja. Oh. Ja, yeah. yeah, yeah. like ja. 1967. Stanley Shaw was dit. Ja. Nou, je favoriet ook. Nou ja, ze stond er dan bij als zo'n marionettenpoppetje, hè? als een puppet on the string, als een pop aan touwtjes. Prim? Heb ik niet zegt ze niks, hè? Nee, nee. was mijn geboortejaar. Dat, kan niet, dat, dat zegt mij nee. helemaal niks. Nee, niet iemand waar je verliefd op wordt, dus. Nee, ik was, nul, ik was nul man. Hou op toch. Ik heb wel een grote hart, maar zo ergens moet het ook al winnen niet worden hoor. <laughs> <laughs> Luister, jongen, stel dat we wel winnen, omdat we nu allemaal gaan bidden in de moskeeën, de Mandirs, de synagogen en de, en de homotempels. En Anouk wint. Tros is daar niet blij mee, want die zien op tegen de kosten. Dat vond ik verschrikkelijk. Ja, maar oh. dat, ik, dat snap ik wel wat. Hollandse hier. gierigheid, Brahim? ik vond het echt afschuwelijk. Ik las dat. Ja, sorry dat ik je onderbreek. Maar ik, ik lees, en dan zegt de trots directeur, ja, dat kost heel veel geld. En blijk, ik denk mezelf, wat een kopje hey. Weet je wel, het lever je salaris gewoon twee of drie jaar een keertje in, man. En laat die vrouw gewoon het te winnen. <laughs> afschuwelijk. Het is echt Hollanders weer, hè. Hoe je gek vond. Maar hij, hij trok het ook meteen terug, hè. Want hij zei meteen van, oh, ik, moet, ik moet er niet altijd. aan denken, zei hij. Ja. Ik moet er niet aan denken, want je wil niet weten wat er dan op je afkomt. Nou, dat is ook zo. Het is het allergrootste muziekevenement van de hele wereld. Dus ga er maar aanstaan als je daar verantwoordelijk uh, voor bent, maar hij zei meteen. Maar we gaan er natuurlijk uh, ja. wel voor. Ik zou zeggen. Dus hij helpt. Dus ik en en ik ben bang dat als al zou hij de rest van zijn leven zijn uh, salaris inleveren, dat dat nog steeds niet genoeg geld. Nee nee, nee, nee, maar serieus. Maar ik ik vond het, ik vond het echt lullig. Ja, Weet je dat, zeker in deze nee, dagen lullig, dat je er zoiets nee, maar gaat zeggen? Ik vind zeggen. het lullig om er nou, om er om er zo over te vallen. Nee, nee, het, was nee, een een slip, nee, het was een beetje een slip. Het of de tong. Hij nou, herstelde ja. het meteen nee, ja, en het is nee, fantastisch nee, dat de het doet, Want anders hadden we helemaal niet. Ik ben het wel de even de met Brahim die snippelt. Nee, sorry. Ik, sorry. Nee, ik, ik, ik steun de troost. Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, absoluut. Ik mag Zal een ik moslim op een vrijdag een ja. kietje dat voor jou winnen? Wat zeg je? Ik zeg, mag een moslim dat een kietje op een vrijdag winnen? Oh, nou, vrijdag zeker. Oké, okay, <laughs> dankjewel. <u> <laughs> Jongens, iets wat, uh, wat de jeugd van tegenwoordig niet meer weet. En ik wist het ook niet. Dat komt omdat het mijn geboortejaar was. Dat Waterloo van Abba ja. een nummer was van het ja, Songfestival. Precies. En die draai ik lekker voor mezelf nu. Okay. <laughs> ja. Vorig jaar was Waterloo het allergrootste songfestival-nummer-hit uh, uh, ooit. Mm -hmm. uh, sinds uh, vorig jaar is dat uh, Lorraine, want dat was een nog grotere hit. En het is heel goed dat je het draait, want het is ongelooflijk belangrijk geweest voor het songfestival. Tot die tijd wonnen er alleen maar ballads. En dit was de eerste keer dat er een uptempo, een beetje disco-nummer, uh, won. En als je nog eens kijkt naar de beelden, dan kan je ook zien dat uh, maffe kleding... Hebben we altijd gehad, hoor, bij het zongfestival. En soms werkt het dus wel. Ja, zeker. Nee, ik ben het er eens. Ik kan me ook nog herinneren dat heeft land meegedaan. Die had echt van die kleren weer denken van wat is dit toch, joh, weet je wel? Maar het werkt toch. En ik, ik vind het nog steeds jammer dat ze echt de eigen taal los hebben gelaten. Dat vind ik echt jammer. Ja. Ja, ik vind echt de eigen taal toch nog wel iets moois. Dat je naar een land, naar een artiest kunt kijken en luisteren. Zonder het te begrijpen en toch iets kunt voelen. Dat ja. vond, dat, dat het was vind ik het een reis sterkst. door Europa. Dat vond ik altijd mooi. Ja. Ik weet nog dat ik altijd een atlas erbij had. Want ik was altijd gek op atlassen. En dan kon ik, ging ik echt met mijn vinger langs die landen. En die vlaggen ook. Die sloeg ik ook echt op in mijn geheugen. Van oh ja, dat is de vlag die hoort daarbij. En dan die ja. touw. Dat is toch een stukje... Ja, het had wat. Maar ja, het had ook wat dat er altijd een orkest zat. Hè. Ook. Ja. Dat was heel mooi. En dan hadden we ja. Rogier van Otterlo. Die kwam elk jaar kwam die weer op. En dan ja. uh, ging het orkest. En elk jaar kregen we ook te horen... dat de Nederlandse inzending de favoriet was onder de orkestleden. Ja. En we hebben er één. Een. een Nederlandse inzending die winnaar werd met een orkest. En zij is een favoriet van mijn eindredacteur Barbara. En een van de redenen waarom het haar favoriet is... omdat ze het een moordwijf vindt. Oh. En dat is Barbara ook. Corrie Brokken met Net als toen. Ah, oh, ja. Net als toen. Wees nog eens lief en galant. Vind me weer mooi en charmant. Dan wordt de wereld weer net als vroeger een sprook. Dankjewel Frits Hoefnagel. Geniet ervan. Dankjewel. Enjoy. Ik, ik ga zo naar het schiphol. En Brahim bidt voor Anouk. zal ik doen. <laughs> Dag als, maar als ze nu wint, geef mij niet de schuld als Arabier. <laughs> <he? laughs> Tot maandag luisteraars. <laughs> Nurks en baldadig ombeurten. Weet je nog, weet je nog, zeg nu niet nee. Weet je nog dat je doen zei. T gelukkigste pa. Dat zijn wij met z'n tweeën, mijn liefde, liefste lief gaat nooit voorbij. Wees nog eens lief, net als toen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. 40 jaar lang was Siska Dresselhuis het boegbeeld van de vrouwenemancipatie. Ik zou graag willen dat ook die getrouwde vrouwen worden toegevoegd... aan de groep van mensen die een baan buitenshuis hebben. Nu houdt ze zich bezig met de emancipatie van ouderen. Voor mij is het pensioen als zodanig niet zo interessant. Meer wat doe je daarna? In twee dingen Siska Dresselhuis over de strijd voor gelijke rechten... en de frustraties die daarbij horen.